6 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In verschillende steden heeft de politie afgelopen nacht... tientallen mensen gearresteerd. In de regio Rotterdam werden 76 mensen opgepakt. Onder meer voor belediging en mishandeling. In het Rotterdamse oogziekenhuis was het drukker dan vorig jaar. Rond een uur of drie waren er al 19 mensen behandeld. Vorig jaar waren het er in de hele nieuwjaarsnacht 20. Het is nog niet duidelijk of er door vuurwerkongelukken... meer mensen permanent oogletsel hebben opgelopen. In de regio Utrecht zijn tot nu toe 47 mensen opgepakt, onder meer voor vernieling. Er zijn 17 autobranden gemeld. In Den Haag waren er tientallen aanhoudingen en gingen ongeveer 30 auto's in vlammen op. De burgemeester van Aartsen spreekt van de minst drukke nieuwjaarsnacht van de afgelopen vier jaar. Volgens hem waren er weinig grote incidenten. Uit Amsterdam komen veel meldingen van brandjes en vechtpartijen, maar precieze aantallen zijn nog niet bekend. Bij een steekpartij in Sint-Oenenrode, in Noord-Brabant, is een dode gevallen... Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft een aantal mensen aangehouden. In Hilversum zijn nog een vuurwerkbom. Vier mensen gewond geraakt door rondvliegend glas. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een man van 40 is aangehouden. En in Den Helder is een man bij het afsteken van vuurwerk een hand kwijtgeraakt. Op evenementen in Amsterdam en Rotterdam hebben tienduizenden mensen oud en nieuw gevierd. Op het Museumplein in Amsterdam waren volgens de organisatie 25.000 mensen afgekomen op een feest met bekende artiesten. In Rotterdam was een grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Daar werden oliebollen uitgedeeld door burgemeester Abu Taleb. Ook in de Europese hoofdsteden waren veel mensen op de been om het nieuwe jaar in te luiden. Zo konden er in Berlijn op het Nieuwjaarsfeest bij de Rijksdag al om 11 uur niemand meer bij. In New York is het zojuist 2012 geworden. Op Times Square treden onder andere Lady Gaga en Justin Bieber op. Het weer, het is en regenachtig. Ook vanochtend regent het nog steeds. In de middag vooral in het noordwesten, tijdelijk droog. Temperatuur ligt tussen de 10 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij het allerlaatste uur... van de Nacht van de Overnachting. Natuurlijk nog een mooi 2012 gewenst... met ook hopelijk mooie, inspirerende en gelukmakende... uitzendingen van de Overnachting. In dit uur hebben wij nog Matthijs van Nieuwkerk voor u... en Peter van Uhm, Maar we beginnen met een politica een politica van de VVD, Janine Hennes-Plasgaard. Ze sliep in kamer 108. Oh, dat klop ik te hard. Nee. Bijzonder goede avond. Goedenavond. Ik ben Patrick. Janine. Uh, vindt u het erg als ik jij ga zeggen? Nee, natuurlijk nee? niet. Hoe bevalt het hier in de kamer? Ja, het is een, echt een prachtig hotel. Ik ken het niet, ik ken het alleen beneden. Ik was hier eerder geweest in verband met een huwelijk. Maar de kamers zijn echt fantastisch, ja. En jij bent toch zo'n uh, hotel-tijger? Want jij hebt uh, ja, lang in het, ja, in het Europarlement gezeten <laughs> en uh, in Riga gezeten en veel gereisd, neem ik aan. Ja, zeker. En hoe is dat dan om weer terug te zijn in, uh, in een hotel? Ja, uh, ik heb op een gegeven moment had ik mijn buik wel een beetje vol van, van hotels. Maar afwisseling is natuurlijk altijd leuk. Maar in, bijvoorbeeld in Brussel, toen ik net europarlementariër was, toen besloot ik dat ik geen appartement wilde. En toen heb ik bijna twee jaar aan één stuk in hotels gezeten. En op een gegeven moment ben je het echt helemaal zat. Hè? Want iedere keer warm, hetzelfde muziekje op de gang. En, uh, en dan ben je echt toe aan even geen hotel. Maar nu uh, in Den Haag uiteraard minder in hotels. En dus is het weer helemaal lekker om uh, in een mooi hotel te zitten. Ja, maar ik zeg ook niet voor niks hotel tijgen, Want ik vraag me dan af, van, ja, begint het dan ook te leven in een hotel? Ga je dan vaak aan de hotelbar zitten? Bel je dan vaak de roomservice? Uh, maak je je kamer tot een puinzooi? Hoe beleef jij een hotel? Nou ja, heel eerlijk gezegd, als je uh, aan het werk bent, uh, dan uh, ben je vooral gebruik je hotelkamer om even te slapen uh, en misschien nog even je mail te checken. Um, maar zijn er vergaderingen overdag? Wordt er, er ergens anders uh, gedineerd? En is er s'avonds ook nog wel een activiteit of een vergadering? Dus om nou te zeggen, je geniet van het hotel uh, uh, en alles wat het aan faciliteiten biedt, dat is niet, uh, niet het geval. Dus het is vooral. Slapen. Jammer, ja, erg. hè? Ja. Ik dacht bij mezelf, nou, hij ik nog in hotels gezeten, <laughs> rock and roll, nee. kerel, alles. Nee. Ja, tv's uit het raam gooien, dat soort dingen. Dat is nee, nee, niet nee, bij. nee, nee, nee, is er nee? helemaal niet bij. Nee, nee. ga me nou niet vertellen nee. dat je heel braaf bent. Nou ja, dat is aan jou om te beoordelen. Maar ik, uh, ja, ik heb natuurlijk wel eens een, een borg gedronken aan de bar, maar ik heb nog nooit met televisies uh, gesmeerd. Wat, wat is jouw mooiste hotelverhaal? Wat je een keer hebt meegemaakt in al die nachten, overnachten in. Uh, Nee, dat je op vreemde plekken bijvoorbeeld... of vreemd, maar in Washington D.C. een oude bekende tegenkomt. He, dat je stom toevallig door de, door de gang loopt. Je, wilt, uh, je bent op weg naar de lift voor het ontbijt en je ziet iemand die je al het jaar niet heeft gezien. Ja, dat is, dat is grappig. Dat is grappig, maar ja. ik bedoelde eigenlijk veel meer een, een stoer verhaal. Ik heb vanavond. niet zulke stoere verhalen. Normaal Nee, ik heb heel veel in hotels gezeten, maar stoere verhalen? Nee. Nee, nou, echt niet. Misschien wordt het dan wel vanavond ja. enorm enorme ja, heppening. ik. Ja, doe je best. Nou, dan ga ik onmiddellijk de Roomservice bellen. Oh. Uh, wat kan ik jou aanbieden om te drinken? Um, nou, een Cola Light. Oh, nou, dat, be dat belooft al heel weinig ja. iets natuurlijk, hè? Ja. Want moet je nog scherp blijven? Ja, voor jou. Hoezo? Nou, er mag ook wel een droge witte wijn bij, dan. Kijk, in, in dat, dat geval. En als ik, als ik nog vaker ga <laughs> vragen, dan zeg je ook nog en een cognac. Nee, nee, nee, daar hou ik het bij. Nou, ik zal even bellen. Een droge witte wijn en uh, wat een dodelijke combinatie ook is natuurlijk. <laughs> Uh, heb je een teletext gezien? Ja. Dat is jouw dossier. Ja, Doden bij schietpartij in Amsterdam. Maar er staat niet heel veel op, behalve dat er. Ja, wat Rums zijn er is. Luc, bedkamer 108. Wij willen graag een oh, biertje. Nou. Een uh, cola light was het, hè? Ja. En een, uh, en een droge witte wijn. Ja, kom ik zo naar boven brengen. Oké, okay, super. Tot straks. Dit is toch. Joh, jij bent van veiligheid. Ja. En uh, jij kent de stad Amsterdam ook goed, omdat je hier eigenlijk. Je waar ga je eigenlijk zitten? Nou, hier. Nou Hoor ik wel eens dat jij op de grond wil ja, zitten? Ja, heel graag. Ik ga op de grond. Ja. Waarom? Ga maar zitten en ja, lekker, lekker ga ik met op de mijn rug tegen zitten. de bank en dan in kleermaken zitten. Ja. Ja. Wil je dan niet liever op bed zitten? Ja, dat kan ook, maar hier zit ik echt helemaal prima. Is, is dit, ja. bevalt dit? Ja, echt. Ja, dan moet ik ook wel op de grond gaan zitten, want ik wil toch gewoon een beetje op ogen. Maar waarom zit je het liefst op de grond? Weet niet, vind ik lekker. Nee, nou, het is niet altijd zo. In de Tweede Kamer zie je me niet zo snel op de grond ah. zitten. Maar deze setting is zo, dat, dat ziet natuurlijk niemand die nu uh, naar de radio luistert, maar het zijn vrij lage stoelen. En het ziet er heel uitnodigend aan om juist op de grond te gaan zitten met je rug tegen de banken. Wil je dan ook het liefst je schoenen uitdoen? nee. Nee, dat nee, niet per se. Nee, ik dacht misschien om je helemaal thuis te voelen. Of dat je misschien nog verder. Te... Ja? <laughs> um, nou, je ziet je lekker dus? Ja, helemaal, ik ben helemaal zen. Uh, helemaal zen. Okay. Helemaal zen ja. uh, we hadden het heel even over wat het, uh, wat het nieuws was, namelijk een Dodewijn Schietpartij in Amsterdam. Ja. Um, het is hier in het centrum, dus het kan niet ver weg zijn. Jij hebt de portefeuille Veiligheid. Wat denk je dan als je dit leest? Ja, staat, het geeft niet heel veel informatie, dit bericht. Maar er is een agent bij betrokken. Um, en waarom hij of zij zijn dienstwapen heeft getrokken... is ook niet duidelijk. Maar er is wel gevuurd, ook door de politie. Dus is er vanzelfsprekend ook de recherche nu bij betrokken. Dus het is onduidelijk wat er nu precies is gebeurd. Maar wel dat er iemand is overleden. Dus dat is uh, sowieso slecht nieuws. En dat betekent uh, een uh, responszaak met een uh, groot onderzoek... waarschijnlijk tot gevolg. En hoe gaat het dan verder? Ga jij dan uh, morgen weer dit nieuws checken... en kijken wat er precies gebeurt? is? Wanneer ja, komt dat op jouw bordje te liggen? Uh, nou ja, kijk, dit is natuurlijk in eerste instantie gewoon een aangelegenheid van de politie die uh, de zaak uh, moet, op, moet oplossen. Um, maar omdat er een agent bij betrokken is, dat is niet, zo, niet zozeer een zaak dan onmiddellijk voor de politiek. Maar dan ben ik wel buitengewoon geïnteresseerd in wat die agent heeft gedaan, of die uh, volgens het boekje heeft gehandeld, uh, wat er nu precies is gebeurd, in welke benauwde situatie ook die agent uh, waarschijnlijk heeft gezeten en nou ja, de stand van zaken en welke, welke procedures er zijn gevolgd... of er geen fouten zijn gemaakt. En laten we eerlijk zijn, er is een hele zwarte kant in deze samenleving. Heel veel criminaliteit, heel veel georganiseerde misdaad. En de, de politie doet heel veel goed werk... en die raken dus ook bij dit soort incidenten betrokken. Maar dan moet je wel even goed kijken wat er nu precies is gebeurd. Maar wat ga je morgen dan als eerste doen? Wie ga je dan als eerste bellen? Uh, nou, ik ga morgenochtend uh, even niemand bellen, maar wel het nieuws checken. En afhankelijk van het nieuws zal ik misschien uh, mensen in mijn netwerk contacteren... en vragen wat, uh, wat, of er meer informatie bekend is. En hey, ja. Zijn dat dan ook uh, mensen die bij politie werken in Amsterdam? Dat kan, dat kan, ja. jij, eh, Volgens mij kom jij net, uh, jij liep door Amsterdam. Je was, uh, ja. Heb je iets gemerkt? Nee, maar ik zat hier even uh, wat te drinken bij een... Heb je je onveilig een, gevoeld? Nee, helemaal niet. Oh, nee, nee, maar ja. ik ken de stad goed en ik ben dol op de stad Amsterdam. Dus... Uh, ja, maar je bent hier begonnen. Uh, ja. Toch, als politicus, of moet ik dan zeggen gemeenteraadslid? Nee, ik ben geen raadslid geweest. Nee, je, wa je was... Nee, na een tijd voor de Europese Commissie te hebben gewerkt... en ook nog een, uh, pri een privaat bedrijf, KPMG. Oh, moeten we nu... Uh... Nee, jij mag blijven zitten. Ik, ik, moet uh... ik ook, ga ik ook doorpraten? Of... Ja, je praat wel <laughs> verder. Ja. Uh, ben ik inderdaad... Uh, Teruggekomen in de stad Amsterdam en uh, gaan werken voor uh, een van de. Ja, praat door. Voor een praat van de VVD-wethouders hier in Amsterdam als zijn assistent. Oh, en daar is mijn politieke loopbaan eigenlijk ja. wel een beetje gestart. Dankjewel. Ze drinkt cola light en witte wijn. Ja, dat vind ik een bizarre combinatie. combinatie. Ja. Dankjewel. En vind En het heel erg als wij hier op de vloer zitten? Helemaal geen probleem. Maar ziet het te gek uit? Nee, en de luisteraars horen het ook niet. Nou. Zo is dat. Je moet het ook niet zo benadrukken. Nee, dat is ook waar. Uh, proost. Proost. Op de veiligheid in Amsterdam. Zo is dat, ja. Mm. Dus je hebt nog altijd een warm hart voor Amsterdam. Oh ja, enorm. Ik vind de stad Amsterdam fantastisch. Ja, dus het is wel een beetje mijn stad. Ik woon er niet meer, uh, maar kom er graag, kom er veel. En, uh, en ja, hier, hier is uh, mijn loopbaan bij de VVD ook een beetje van start gegaan. Dus logischerwijs voel ik me hier zeer thuis. Last night Tried to talk me Into giving up This fight Devil disappeared With a broad delight Some days door naar de grootste televisiester van het afgelopen jaar, Matthijs van Nieuwkerk. Hij kwam langs in mei, net nadat hij zijn laatste aflevering van het televisie -seizoen had opgenomen. We hadden het over de belangrijke positie die vrouwen in zijn leven spelen. Ik leef in een matriarchaat. <lacht> nee, dat meen ik echt. Ik ben altijd door vrouwen geregeerd. En blijkbaar bevalt me dat goed. Dat heb ik nooit uitgezocht, maar ik realiseer het me laatst wel. Ja, Karin is mijn vrouw, waar ik al 25 jaar mee getrouwd ben.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 Lantafantere wil niet per se zeggen dat je de hele dag op je bed ligt... of in een hangmat hangt, alhoewel ik dat ook een prima vorm van Lantafantere vind. Nee, maar gewoon... Ja, niet werken eigenlijk. Niks hoeven. En dan kan je dan zie je zien hoeveel je nog doet. En dat heet Lantafantere, want dan volg je gewoon je neus. En dat is de, de, de, de beste, beste, beste, beste kompas. In 2011 had ik de oud-topman van TNT te gast, Peter Bakker. Hij is na zijn carrière in het bedrijfsleven in actie gekomen voor Afrika en de hongersnood in dat continent. CEO Peter Bakker was net terug uit de Hoorn van Afrika. Peter, hoe bevalt de Kamer? Ja, fantastisch. Hoe groot is het verschil met daar waar je vorige week zat? Uh, ja, het plafond is veel hoger. En, uh, het is een stuk kouder. En het is een hele andere wereld hier. Want je zat vorige week in de Hoorn van Afrika. Volgens mij zat je ook in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. ja. ja. Kan je dat beschrijven? Ja, dat is uh, het, het. is Op dit moment in de hoorn van Afrika, voor degenen aan de radio die niet weten waar dat is, dat is Somalië, Oost-Kenia, Oost-Ethiopië. Het is eigenlijk één grote dorre vlakte. Uh, je ziet alleen maar zand op de grond, uh, nergens groen. Doornachtig struikgewas staat nog en de rest is uh, verwoorden tot brandhout. Ja, dat is er in... Uh, in Kenia. 80 kilometer van de grens van Somalië is er een vluchtelingenkamp gebouwd. Dat was er al een aantal jaar geleden gebouwd. Ooit geschaald voor uh, 90.000 mensen, om die te kunnen huisvesten. Maar er zitten er inmiddels bijna 500.000. Dus dat is uh, ja, net zoveel als een middelgrote grote stad hier in, uh, in Nederland. Uh, op een veel kleiner stuk terrein. En zitten die daar in tenten of is dat open lucht? Of nee, wat is het? De, de, de, dus de mensen die aankomen. Zijn dus, de, het is op dit moment vooral dus een opvangkamp voor mensen die uit Somalië de honger ontvluchten. De oogsten zijn in het hele gebied, maar dus ook in Somalië de laatste drie jaar mislukt. De meeste koeien en geiten die die boertjes hadden, die zijn dood. Dus als je oogst mislukt, als je, je livestock, je koeien en je geiten doodgaan... Ja, dan blijft er niet veel over om van te leven. Dus die mensen die, die gaan op zoek naar eten. Nou, via mond op mond weten ze dat er uh, zo'n kamp daar is. Dus daar komen veel mensen op dit moment naartoe. Die moeten vaak wekenlang lopen om daar te komen. Gruwelijke verhalen over wat daar allemaal onderweg gebeurt. Maar dan komen ze daar, dan worden ze geregistreerd. Uh, op het moment dat ze aankomen krijgen ze een polsbandje om. Uh, en dan begint formeel het registratieproces. Bij binnenkomst uh, worden hun kinderen die worden gekeurd. En dat, dat is geen heel wetenschappelijke keuring. Maar er wordt naar de, de, de maat van de armpjes uh, versus de lengte versus het gewicht gekeken. Dat is een, een hele goede indicatie voor uh, ondervoeding. Als er ondervoeding bij die kinderen plaats heeft... Uh, dan, en dat is op dit moment bij heel veel van die kinderen... meer dan de helft van de kinderen is uh, acuut ondervoed... Dan krijgen de ouders, of in welke samenstelling ze dan ook aangekomen zijn... die krijgen behalve voor twee weken te eten voor z'n allen... ook um, ready-to-use foods heet die. Dus eten wat je zo kunt opeten. Meestal zijn dat kleine aluminiumzakjes... waar de kinderen een soort pindakaasachtige substantie uit kunnen eten... waar veel vitamine, veel voedingswaarde in zitten. Om te proberen die, die ondervoeding onder controle te krijgen... Maar er zitten allerlei problemen nog. Omdat die, die toewas van vluchtelingen is nu zo groot. 1500 per dag komen er binnen. Terwijl het in het kamp al vijf, zes keer zoveel mensen zitten... als waar het ooit voor bedoeld was. Dan kom je ook nog eens op het probleem... dat de Keniaanse regering eigenlijk een beetje bezorgd is. Want al die Somaliërs in hun land... Ja, dat, die moeten ook weer gevoed worden. En weten we wel zeker dat ze weer terug gaan naar, naar Somalië. Dus die zijn behoorlijk strikt met de registratie. Dus ze krijgen voor twee weken te eten, maar die registratie duurt zes weken. Pas als die registratie is voltooid, mogen ze echt het vluchtelingenkamp in. En pas dan krijgen ze weer te eten. Dus dan denk je dat je het gehaald hebt. Dan heb je ook voor twee weken te eten. Maar dan kun je nog vaak een week of vier moeten wachten. Voor je erin mag. En ja, hoe je die tijd precies doorkomt, dat is, uh, dat, dat is dan toch even lastig. En hoe loop je dan door zo'n uh, enorm uh, kamp? Als je uh, die mensen ziet en uh, de achtergronden... ken je dan ja. ook op de schrijnende verhalen over de, de Keniaanse regering en de, en de Somaliërs. Je, Plus dan de logistieke uh, consequenties daarvan. Als je, eenmaal, als je eenmaal in dat kamp bent... en als je, dat geldt dus ook voor de vluchtelingen, helemaal Kijk, voor de luisteraars. Jij en ik zouden het geen twee dagen volhouden in dat kamp. Het is, het is er warm, het is er gewoon heet. Het is er droog, het is er in ons ogen vies... Uh, je, je moet behoorlijk sterk zijn, wil je dat daar kunnen volhouden. Want zelfs als je in het kamp zit, wil het niet zeggen... dat je drie warme maaltijden per dag in het restaurant kunt halen. Dat, uh, dat is gewoon uiterst karig. Maar wel genoeg om in leven te blijven. Uh, waar, je, waar het heel moeilijk is om te zijn, is waar die mensen binnenkomen. Uh, ik, ik ben daar een paar uur geweest. Dan praat je met die mensen. Uh, een man, 31 dagen gelopen. Op blote voeten. Uh, nou, en als je die grond ziet, zand, rotsen. Het is gruwelijk om daar overheen te moeten lopen. En zeker op je blote voeten. Uh, die had, uh, was, een, was een boertje in Somalië. Uh, nu voor het derde achter volgende jaar de oogst mislukt. Omdat er geen regen viel of veel te weinig. Uh, als een geiten, als een koeien dood. Ja, dus die man die, die moest weg. Die heeft drie maanden geleden... Uh, heeft hij zijn, uh, zijn vrouw en zijn zes kinderen uh, richting dit kamp gestuurd. En, en ja, dat kunnen wij ons allemaal niet zo goed voorstellen... maar er zijn geen wegen, er staat geen, geen wegwijzering. Dus het is ongeveer daar en uh, gaan we lopen. Uh, die man die heeft het gehaald. Die zegt, ja, ik heb het alleen maar gehaald omdat ik sterk ben. En heel veel mensen onderweg... die, die heb ik langs de kant van de weg achter moeten laten... omdat ze te zwak waren om verder te gaan... En, ja, wat gebeurt er dan met die mensen? Ja, uh, die gaan dood. En dus Was hij had het gehaald. Uh, en ze zeggen, heb je enige idee waar je, je vrouw en je zes kinderen zijn? Dan hij zegt nee, weet ik niet. Ik hoop dat ze in het kamp zijn, maar geen idee. Ze nou, staan toch geregistreerd? Nee, nee. Hij was dus net aangekomen. Ja. Als die dat gezin het gehaald zou hebben... Dan, dan zouden zij tegen die tijd wel geregistreerd moeten zijn. Dan moeten ze toch te vinden zijn? Maar Somalië is een land zonder regering. Al jaren. Er is veel conflict in sommige provincies nog steeds. Dus mensen hebben geen paspoort. Mensen die kunnen vaak helemaal niet lezen en schrijven. Dus je wordt wel geregistreerd. En al die namen lijken op elkaar. Dus de kans dat die man zijn, zijn vrouw en kinderen nog vindt... als ze al dat kamp gehaald hebben... Ja, die wordt door de mensen van de UN heel klein ingeschat. Want die moet dus gewoon gaan... Die, die, moet, die moet dus nu, als het, zodra die door het formele registratiecircus heen is... moet die in dat kamp gaan lopen zoeken. En gewoon vragen. zoeken. Zoeken. Dus ja. 500.000 mensen. Ja. En dan komen er elke dag 15 bij. Wat zeg bij. Wat zeg jij tegen zo'n man? Ja. Zeg je daar succes tegen... Nou ja, hebben, wat ik tegen hem gezegd heb is... ik heb hem bedankt voor zijn verhaal. Ik heb hem verteld dat het heel belangrijk is... Dat hij, dat hij ons dit verhaal wilde vertellen. En ik heb hem beloofd dat ik op elke radiostation... elk televisiestation, elke krant die je kan vinden... zijn verhaal ga vertellen. Zodat iedereen hier in Nederland, in West-Europa... waar dan ook maar mensen luisteren weten hoe erg het daar is en hoe ongelooflijk belangrijk het is... dat we die mensen gaan helpen, want dit kan niet. Kijk, het kan uiteindelijk niet zo zijn dat mensen 31 dagen... op hun blote voeten moeten gaan lopen om eten te vinden. Wij moeten gewoon gaan zorgen dat het eten komt waar die mensen zijn. Dan hoeven ze ook niet zo lang te lopen. Dan raken die kinderen ook niet zo gestrest en ondervoet. Maar dat betekent wel dat we gewoon voor 11, 12 miljoen mensen... in een heel groot gebied, want het hele gebied wat door droogte uh, is... Uh, is aangepakt. Dat is uh, zo groot als West-Europa. Dus het is niet even een, uh, een stad als Amsterdam die we van eten moeten voorzien. Nee, Het is West-Europa moeten we gaan bevoorraden. Nou, dat is wel een hele klus. Maar uh, stel voor dat eten is er. Stel uh -huh. voor dat komt. Daar komen we zo nog over te praten. dan komt die 1,1 miljard euro op tafel. Dus we kunnen het eten kopen. Krijgen we het voedsel dan op tijd bij die mensen? Want dat is jouw expertise. Jij bent natuurlijk CEO geweest van TNT, dus jij kan logistiek overal pakketjes bezorgen. Maar krijg je in deze gebieden ook zoveel hoeveelheden voedsel op de juiste plek, op het juiste moment? Nou, de wereld heeft daar al heel lang geleden, al bijna 50 jaar geleden, een instituut voor opgericht. Dat heet het World Food Program, of in het Nederlands het Wereldvoedselprogramma. Dat is het grootste onderdeel van de Verenigde Naties. Dus de meeste mensen zullen UNICEF wel kennen, UNHCR kennen. Maar ze hebben dus ook het World Food Program. Dat is ooit opgericht om dit soort situaties uh, het hoofd te bieden. Want het is gewoon een ramp, hè, een acute ramp. Dit, dit is nou ja, uh, kijk, het verschil met de meeste rampen is als er een aardbeving is of als er een enorme overstroming is. Dat, dat is iets wat de natuur doet en dat is heel erg plotseling. Die kun je meestal niet zien aankomen. Dat gebeurt en dan hoor je opeens dat heel Japan, zoals recent, uh, is aangepakt. Het verschil met, met de hongersnood, met dit soort rampen... is dat je hem vrij lang van tevoren wel kunt zien aankomen. Maar de menselijke aard is toch zo dat je denkt... nou, er komt nu een regenseizoen aan, dan valt er genoeg regen en dan komt het wel goed. Zodra dat niet goed komt, heb je opeens een heel acute ramp. Want... Jij en ik, maar ook die mensen, ja, heel veel langer dan een paar weken zonder eten houden we het toch niet uit. Dus we kijken nu, en dat is in Zuid-Somalië het nu het meest urgent. En dat is ook het meest lastig, want daar zit een groepering die heet Al-Shabaab. Dat is een, een fanatieke islamitische groepering die geen enkele buitenlandse inmenging in zijn gebied wil. Ook geen voedselhulp van buitenlanders toestaat. Dus daar kunnen we op geen enkele wijze bij op dit moment. Ja, dat betekent dat die mensen, die staan te, en dat is volgens mij voor het eerst sinds 40 jaar... dat de UN daar dus een famine, oftewel een hongersnood, heeft verklaard. Nou, dus in UN is dat hele grote taal om te gebruiken. De, de UN gebruikt dat soort woorden liever niet, maar dat hebben ze dus voor dat gebied nu gedaan. Maar nogmaals, die hele hoorn van Afrika, als we niet snel zijn dat hongersnoodgebied zich snel uit. Oké, okay, dus die mensen daar uh, in de gebieden van Zuid-Sudan... die kunnen maar één ding doen en dat is eigenlijk gewoon dat gebied verlaten... en bijvoorbeeld ja. 30 dagen gaan lopen naar dat grote vluchtelingenkamp in, ja. in Kenia. Ja. En uh, dan is het aan ons uh, de taak om te zorgen dat er dat nog... Vluchtelingen, er is. Dat vluchtelingenkamp, dat, is, dat krijgen we zeker goed. Ja. Uh, dat vluchtelingenkamp ligt in een gebied waar we bij kunnen hoe het registratieproces met de Keniaanse autoriteiten moet verbeterd worden. Want het is natuurlijk raar dat je mensen twee weken te eten geeft... en ze zes weken wachten tot ze erin mogen. Dat krijgen we de komende week ook wel goed. Uh, en dat voedsel komt op gang. Er zijn ziekenhuizen ingericht... waar op dit moment 1500 zwaar ondervoede kinderen liggen... die dus echt onder medische begeleiding... probeer je die weer goed te krijgen. Maar als je met de doktoren praat... Uh, 40% van de kinderen gaat het halen. Dus ja, we... dat is heel weinig. Ja, maar ja, zo erg zijn ze eraan toe als ze binnenkomen. Die kinderen. Dus. Uh, en het is. Als je, als je kinderen te ver verzwakt. dan krijgen ze bijna niet meer terug. Dus jij hebt, veel, in. jij hebt daar heel veel stervende kinderen gezien. Ja. Ja, ja. Nee, dat is het. Ik ben vaker in vluchtelingenkampen geweest. Omdat wij bij TNT. Uh, werken we al langer met het World Food Program samen. Maar dat waren altijd vluchtelingenkampen. wat je uit. Rwanda, uit Burundi. Waar natuurlijk mensen ook vreselijke dingen hadden meegemaakt. Maar zodra ze in dat kamp zaten... toch in een redelijk stabiele omgeving zaten. Uh, maar hier zie je dus kindertjes liggen. Uh, met, met beentjes. En, ik heb een jongetje gezien van vier jaar. Een beentje was dunner dan mijn duim. Ja, en ze zien er allemaal vreselijk uit over zo. Maar goed, ik vroeg dan toevallig aan de dokter... joh, uh, gaat dit jongetje het halen? Nou, zegt hij, ja, ik zal je leren waar je op moet letten... En, het bleek dus als de enkeltjes, met name de enkeltjes, maar de gewrichting in het algemeen, en zodra die gaan opzwellen. dan hebben ze minder dan 5% kans om het te halen. En dit jongetje had dus opgezwollen enkeltjes. En dan sta je daarbij en dan, dan weet ik eerlijk gezegd ook niet wat ik tegen die vader moet zeggen hoor. Anders dan om sterkte te wensen en ook te zeggen dat het belangrijk is dat ik het zie zodat we. Aarde wat aan kunnen, niet voor zijn zoontje misschien, maar wel voor de andere kinderen iets kunnen doen. En de wereld kunnen vertellen hoe ongelooflijk urgent het daar op dit moment is. Dan de laatste gast in deze nacht van de overnachting. Hij was vorige week op kerstavond mijn gast, commandant der strijdkrachten, generaal Peter van Uhm. Ja, ik ken hem een beetje omdat hij eigenlijk een soort van baas van mij is geweest omdat ik in Uruskan ben geweest toen daar de Nederlandse troepen nog zaten. Ik uh, mocht uh, van u naar, uh, naar uh, Uruskan. En ik heb daar een programma gemaakt, uh, Patrick in Uruskan. En uh, voordat ik naar de ging, moest ik, uh, kreeg ik zo'n boekje. Uh, hoe, noemt zo, hoe heet zo'n boekje ook weer? Dat je moet invullen wat je polisnummers zijn en uh, hoe je je uitvaart ja, wil. En, je uh, moet een uh, protocol invullen <coughs> waarin we gewoon aangeven, noem het maar boekje... waarin je uh, je toch moet voorbereiden op het ergste uh, wat je kan overkomen in de missie. En dat is gewoon een hele professionele manier van omgaan met, deze, met, met missies. En, hoe, en ons maar hoe, heet, hoe heet het protocol? Jullie hebben toch een term voor, of niet? Um, ja, dat zou ik moeten weten, want ik heb hem vaak genoeg gelezen. Maar het kan even niet de term komen. Ja. In ieder geval, ik moest dus nadenken over uh, de plaat die ik wilde... Uh, als ik zou sneuvelen in Oerhoeskan. En uh, nou, die is nooit uh, gedraaid op mijn uh, begrafenis, want ik zit hier nog. Maar uh, ik dacht... Laat ik hem toch draaien voor ja. u. Dus u mag uw koptelefoon opzetten. En dan gaan we luisteren naar de band. It's a last ik ben zelfs niet zo van het walsen. Um, maar ja, um, het is een, uh, een liedje volgens mij van afscheid nemen. En ja, in die zin is het wel gepast. Want al mijn militairen moeten thuis afscheid nemen... voordat ze op uitzending gaan. En dan zal er ook wel even door hun hoofd heen gaan... Uh, of dat uh, <laughs> inderdaad de echte laatste wals is... Uh, om het zo maar te zeggen volgens het liedje. Of dat ze na een paar maanden weer thuis zijn. Maar ik draai hem ook voor u. En uh, voor uw zoon natuurlijk die uh, gesneuveld is. Want uh, ja, daar komt vaak uh, gesprekken met u toch uh, komen op terug. En u moet zeggen wanneer het uh, te moeilijk is... maar het, dat lijkt me zo moeilijk dat u ja, het blijft dansen. Ja, nou, het blijft dansen... Um... Natuurlijk is het moeilijk. En dat uh, geldt niet alleen voor mij en mijn gezin. Dat geldt voor alle nabestaanden uh, van militairen die overleden zijn in de missie. En uh, iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. Dat is ook wat ik altijd tegen de mensen zeg. Uh, Hou elkaar bij de hand, maar geef elkaar de ruimte om het op, op je eigen manier te doen. En in je eigen tempo, in je eigen, uh, eigen wijze te doen. Uh, hoe daarmee om te gaan. Maar uiteindelijk moet je proberen toch de blik vooruit uh, te zetten. Welk liedje stond er in dat boekje van Dennis... toen u het open deed van wat hij wilde horen op zijn begrafenis? Um, nou, hij had uh, meerdere uh, liederen aangegeven. Maar um, degene die ons het meeste raakte... Um, was de, dat hij uiteindelijk uh, een van de varianten van het Ave Maria erop heeft gezet. Omdat um, zijn opa dat ook op zijn begrafenis wel raakte. Nou, dat was wel, uh, ja, dat was wel uh, heel emotioneel. Um, het is ook zo, of tenminste wat mij zo trof toen ik u op dat podium zat van, zag van de Schouwburg bij TEDx. Ik zag u daar ook staan en ik snapte uw verhaal over dat u democratie wil brengen en mensen wil beveiligen met uw geweer, met uw gun. Maar ik zag daar ook een vader staan die dus uh, zijn zoon is verloren door dit soort wapentuig. Nou, niet, wat mij betreft niet door dit soort wapentuig, maar uiteindelijk wel door wapens. Want ja. Hij is door een, uh, samen met Mark Schouwing is hij en twee van zijn collega's uh, zwaar gewond. Is hij door een bermbom uh, getroffen. Uh, ja, natuurlijk besef je dat. Uh, maar wij weten allemaal als militairen dat er uh, risico's aan ons vak zitten. En we proberen de mensen goed te vormen. Dat is echt uh, ze mentaal sterk te maken. Maar we Proberen ze op te leiden, te trainen. we Proberen ze de goede spullen te geven. En daarmee de risico's zoveel mogelijk terug te brengen. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in je spullen, vertrouwen in de manier van optreden. Dat is bij ons heel erg belangrijk. En daardoor die risico's zo minimaal mogelijk te maken. Maar ja, de risico's zijn er natuurlijk wel. Dat zat niet in uw verhaal? Nee, maar 18 minuten uh, moet je keuzes maken. Dat was het maximum. En ik denk dat iedereen begrijpt dat uh, uh, wij een zeer complex... maar ook mooi beroep hebben. Zit er zitten hele mooie kanten aan. Maar dat er soms ook hele sombere kanten aan zitten. Ja. Hoe is het... Uh, ja, dit wordt uitge, uitgezonden op uh, kerstavond. Hoe uh, uh, wordt kerst uh, bij u thuis uh, gevierd? Is dat ook met het AV Maria? Nou, uh, nee, niet met het Ave Maria. Maar op, denk ik, uh, het is een, voor ons een gezellig gezinsfeest. Waarbij we me, met de familie bij elkaar komen. En ik denk dat mijn gezin heel blij is. Omdat ik vorige week naar uh, Koendes ben geweest met de minister-president. Normaal ga ik met kerst of met oud en nieuw altijd naar de missies. Maar dit jaar zal ik, uh, omdat ik net in de grootste missie ben geweest... Uh, zal ik met kerst en oud en nieuw uh, thuis zijn. Want dat is al jarenlang niet meer gebeurd. Maar u zegt met de hele familie... maar. Uh, dan neem ik toch ook aan dat Dennis nog een keer goed gememoreerd wordt. Ja, maar natu na natuurlijk. Uh, want ook daar is uh, de vriendin van mijn zoon... Uh, die als een dochter voor ons is, is daar gewoon bij. En uh, natuurlijk hebben we dan uh, een, momen uh, een momentje dat we ongetwijfeld triest zullen zijn. En uh, daar, uh, natuurlijk denken we aan hem. Want het is, uh, ja, het is nooit meer zoals het geweest is. Uh, uw dochter was ook in die schouwburg... En die heeft u uh, ook gezien, uw fantastische optreden. En die heeft waarschijnlijk ook nog een keer of drie dat YouTube-filmpje terugbekeken. Wat vond ze van uw uh, verhalen, van uw optreden? Nou, volgens mij uh, was ze wel trots op de papa. <laughs> en uh, ik had haar het verhaal van de voren laten lezen. Uh, wat niet zo kritisch is als wat vlakbij je staat. Maar ze, ze stond achter het verhaal. En uh, nou, ze vond dat de papa het wel goed gedaan had. En uh, waarom wilde ze mee? Nou... Ja, ik wist niet precies wat TEDx was. Dus ik had uh, de mensen bij mij in mijn omgeving gevraagd... van jongens, leg mij uit wat TEDx is. Uh, maar toen vroeg ik het thuis. En zij was gelijk enthousiast. En ik zag dat enthousiasme. En uh, toen zei ik van nou, misschien kun je wel mee. Dat hebben we gevraagd. Nou, dat mocht. Want iedere spreker mocht iemand meenemen. En uh, toen heb ik mijn dochter meegenomen. Maar maakt het verhaal, uh, is, is dat verhaal wat u dan vertelt voor uw dochter niet ontzettend dubbel? Uh, ik denk dat ze uh, net zo nerveus als haar vader was. Uh, <laughs> dus ik denk dat ze misschien daar op dat moment niet aan gedacht heeft. Nee. Maar misschien later wel. Ja, later wel. Maar dat, dat, is, dat geldt voor het hele gezin. Ja. Maar daar zit ik iedere dag uh, zit ik mee. Iedere dag word ik geconfronteerd met, uh, met wapens of ID's of wat dan ook. Ja. Vindt u het dan toch nog een mooi vak? Ja, ik vind het uh, nog steeds dat we een mooi vak hebben. En uh, daar dat zal ik altijd blijven vinden. En mijn zoon... Maar ook de andere gesneuvelden, die vonden het ook een fantastisch vak. Uh, je doet mooie dingen, je hebt geweldige collega's. Uh, en je kunt bijdragen aan een betere wereld. Maar laten we ook eerlijk zijn, het is ook uitdagend. Er zit avontuur in. Je kunt, je kunt actief bezig zijn. Uh, ja, dat, dat, dat blijft mooi. Nu, u gaat er ook nog altijd op missies. Uh, bijvoorbeeld dus naar Koendoes. Moet u dan ook nog elke keer dat boekje invullen met uh, ja, het nabestaande boekje? Nee hoor, dat hoef ik niet iedere keer in te vullen. Nee. Maar u heeft het wel... Ingevuld. Bij mij thuis weten ze wat ik, uh, wat ik wil. En uh, welke muziek moet er gedraaid worden? <coughs> nou ja, de, ik ben uh, een liefhebber van uh, klassieke muziek. Uh, dat draai ik veel. Dat is voor sommige mensen een verrassing. Uh, uh, dat een invanter is klassieke muziek draait. Maar, uh, maar dat is wel zo. Uh, maar uh, één nummer vind ik uh, uh, nog steeds een heel mooi nummer. En uh, ja, dat is uh, van Jack uh, Johnson. En dat is nummer uh, Go On. Want dat, hebben wij eigenlijk, uh, ik heb het gekregen van de vriendin van mijn zoon. En uh, ja, dat vond ik uh, in de tijd dat het met mijn zoon was gebeurd... Vond ik dat een heel toepasselijk nummer. En dat geeft ook uh, uh, redelijk weer hoe wij in het leven staan. Want ja, we kijken regelmatig in onze rearview uh, kijken we achterom... en uh, we koesteren de mooie momenten die we samen hebben gehad. Maar we moeten wel uiteindelijk weer, weer vooruit. En dat go on dat past dan uh, he, wel eigenlijk wel aandacht met hoe wij in het leven staan. Dan staan jullie als familie sterk in het leven... Ja, we houden elkaar vast en uh, we helpen elkaar. En uh, op die manier uh, ja, staan we sterk in het leven. Nou, we gaan naar de plaat luisteren. Uh, is dat dan ook een plaat die misschien op uw begrafenis gedraaid wordt, of niet? Uh, nou ja, het is ze uh, zeker een mogelijkheid om, uh, om die dan te draaien, ja. ja. Nou, uh, zet de koptelefoon op, we gaan hem snoeihard uh, draaien. I watch you, watching the twilight behind the telephone lines with nothing to prove or to assume. Just thinking that your thoughts are different than mine in my rear view. I watch you, and I gave you your life, but you give me mine. I see you slowly swim away, as the light is leaving town to a place that I can't There's no apologies, just go on, just go on There's still so many things I wanna say to you, but go on, just go on We're bound by blood that's moving from the moment that we start From the moment that we start Surface of the ocean out the window of a flame. I get nervous when I fly. I'm used to walking with my feet. Turbulence is like a sigh that I can't help but overthink. What is the purpose of my life? if it doesn't have to do with learning to let it go. Live by carriers, sleep. Do you could do the same? There's the least you could do. Cause it's a lonely little chain. If you don't have So go on, just go on, there's still so many things I wanna say to you, go on, just go on, we're bound by blood and love, the moment that we start, just go on, just go on, there's still so many things I wanna say to you. The moment that we start Jack Johnson met de prachtige platen Go On ja. voor de commandant der strijdkrachten van u. Ja, mooi nummer. Echt een mooi nummer. Ja. ja. Ik zei altijd, euh, waarom waarom ik het een mooi nummer vind? Ik vind het niet alleen mooie muziek, maar er zit ook een hele mooie tekst op. U bent doorgegaan. Ja, tuurlijk. Ja, nou tuurlijk. U, u werd net de hoogste militair van Nederland, eh, commandant der strijdkrachten. En op uw eerste dag zeg maar is het hier voor uw zoon. En u ging door. En u zegt tuurlijk. Ja. Um, ik heb best even dat moment gehad dat ik dacht van ik gooi het belletje erbij neer. Gewoon heel emotioneel. Maar dan kom je daarna weer, uh, ja, uh, weer bij zinnen. <coughs> nou, kan niet waar zijn. Ik zou, ja, uh, yeah, met militairen die uh, in het missiegebied zitten. De, de mannen, hij had alleen maar mannen onder commando van mijn zoon. Die moesten ook verder. En dan kan het niet zo zijn dat de baas zegt van... Uh, jullie komen er maar uit. Uh, uh, er is ons iets gebeurd, ik kan niet verder. Maar de baas is ook vader. <kuggen> ja, dat, dat, dat begrijp ik wel. Maar ik uh, zat toen wel, eens dus 35 jaar of zo, in dienst. Uh, en alles waar ik in geloofde, maar ook waar mijn zoon in geloofde... en waar Maak Schouwing in geloofde... Dat, dat, dat kan ik toch niet zomaar aan de kant zetten. Uh, ik zou mezelf teleurstellen, maar ik zou ook mijn zoon teleurstellen... al die militairen. Dus, dus ga je door. Uh, in de wetenschap dat je uh, emotioneel kwetsbaar bent. Uh, en het gaat erom, zeg ik altijd maar tegen mijn mensen... Uh, het gaat er niet om of ik gelijk heb, maar of ik de juiste besluiten neem. Dus dan moet je ook, ja, wat ik heb gezegd, moet je zekeringen inbouwen... dat je niet door je emotie de verkeerde besluiten neemt. En dat heb ik dus gedaan. Als je heel stil bent, kan je ze horen. Zachtjes zoemende bijen doen natuurlijk mee... in de verkiezing van de natuurgeluiden top 40 van Vroege Vogels. Maar daar gaat het nu even niet om. 2012 wordt het jaar van de bij. En de bijen hebben geluk, want het is een schrikkeljaar... 366 dagen lang aandacht voor deze nijvere insecten. Honingbijen, metselbijen, houtenbijen, keertjesbijen... Metselbijen, dikbootbijen, Alle impers opgelet. De opening van het jaar van de bij. Straks. Radio 1. Tussen 8 en 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. En bijen.